met het NOS-journaal. De afsluiting van de A12 bij Nooddorp is weer opgeheven. En de boeren rijden in kolonnen richting Den Haag. De politie rijdt mee met de boeren... Rijkswaterstaat had de snelweg afgesloten om te voorkomen dat de boeren massaal met hun trekkers het Malieveld zouden bezetten. Boeren omzeilden die afzetting en na enige tijd besloten de autoriteiten om de blokkade op te heffen. Duizenden boeren waren vanochtend al in de beeld waar ze protesteerden tegen de stikstofmetingen van het RIVM. Daarna vertrokken ze en masse naar Den Haag. Wegen rondom Utrecht staan al sinds vanochtend vroeg overvol door de boerenacties. Turkije zet het offensief tegen de Koerden in het noorden van Syrië door... ondanks de groeiende druk van NAVO-bondgenoten om een staakt het vuren af te kondigen. President Erdogan zegt dat hij niet met terroristen onderhandelt... en dat de snelste oplossing is dat alle syrisch koerdische IPG-strijders... de wapens neerleggen en zich uit de bufferzone terugtrekken. De relatie tussen Turkije en de NAVO is verder onder druk komen te staan... door een uitnodiging van de Russische president Poetin aan Erdogan... om in Moskou over de invasie te praten... De geplande stakingen van morgen en volgende week donderdag door het personeel van KLM Catering Services zijn door de rechter deels verboden. Intercontinentale vluchten vanaf Schiphol moeten gewoon worden voorzien van maaltijden, omdat passagiers voor zulke lange vluchten niet zonder eten kunnen. KLM Catering Services was naar de rechter gestapt om de staking tegen te houden. De rechter gaat hier deels in mee, maar geeft wel toestemming voor het niet leveren van catering aan Europese vluchten. Het personeel staakt voor een nieuwe CAO. Een 71-jarige man uit Zittert, die levenslang heeft gekregen voor de moord op zijn ex-vrouw, heeft vannacht zelfmoord gepleegd in zijn Vlaamse cel. Hij zal vandaag opnieuw terechtstaan voor de moord in het Belgische Maasmechelen van ruim 10 jaar geleden. Na de moord vluchtte de man naar het buitenland en hij werd bij verstek veroordeeld tot levenslang. In mei werd hij weer opgepakt in Spanje. Het weer, de bewolking neemt toe, het gaat in het hele land regenen en het wordt vandaag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Dankjewel namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Mijn zin in aan. ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht, we luisterplezier plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. <hazien> Dit is ZFM. Van Bryden Adams. En ik zou zeggen, welkom terug. Ja, welkom terug. Ja, welkom terug. En jij hebt een heel mooi plaatje uitgezocht. Jazeker, een oudje uit 1977. Baccarat. En ik mocht helemaal geen oudje uitzoeken. Ja, ja. nee, maar wel een vlotte. Oké. Okay, nou. Yes, sir, I can boogie. Ah, Ken ik nog wel, ja. ja, dat dacht ik wel, hè? Ja, zeker, zeker ja. weten. Ja, zeker weten. Lekker, hè? ja, ja. ja dat hoor maar. je niet zo vaak meer dan denk je. Oh ja, die, is, die was er ook. Ja, dat is hetzelfde als zo'n plaatje met de ketchup, weet je wel, die hoor je ja. ook eigenlijk nooit meer. Nee. En dat, is dat, is mis, een... dat was best wel een leuk plaatje altijd. Ja, maar ik verstond er niks van. Nee, ik ook niet. Dat is niet belangrijk. <laughs> Dus er ja, dat ja. is er zelf ook niet echt zo hoor. <laughs> Heb jij nog wat, wat vertellen eigenlijk voor Zandvoort? Uh, jawel, ik kan wel even de agenda doen voor de komende week. Want het is natuurlijk ook met de herfstvakantie wel handig als je weet wat er te doen is. Het is natuurlijk de hele maand diverse activiteiten voor Zandvoort Coast Wild. Op 20 oktober is er een lifestyle- en cadeaumarkt op het Badhuisplein van 10 tot 5 uur. Op 20 oktober, zondag, is er Bimmer World op het circuit van Zandvoort. Er is ook op die zondag Classic Concert een piano recital van Viviane de Cheng in de Protestantse kerk om drie uur middags. Op 24 oktober sportstuiven samenwerking spelen en groepsspelen. spelen. De sportservice Zandvoort in de Korverhal. De sportinstuif, ik zei het verkeerd. In de Korversporthal van 1 tot 3 op 24 oktober. En op 29 oktober de wapenzangers meezingavond Gezellig. in het wapen van Zandvoort vanaf half acht. Gezellig is dat. Heb je ze wel eens in optreden niet? Nee. Oh, het is echt heel gezellig. Het is gewoon eenstemmig gezellig meedoen. Oh, dat is altijd goed. Ja, dat is altijd goed. <laughs> goed, wij gaan luisteren naar The Golden Earring. Raider Love. Is er één die zeven minuten duurt? <laughs> dus we, we gaan hem heel langzaam huis houden. want jij hebt een heel mooi verhaal. Uh, ja, ik heb een uh, kennis die werkt bij of die is vrijwilliger bij omroep Vlaardingen, en die oh? heeft iedere zaterdagavond heeft hij een programma Back in Time. Ja? En daar heeft hij een uur dat hij echt uh, oude nummers draait, gewoon rock en pop. Maar hij heeft daarna ook een uur met soul en funk en disco. En voor dat uh, uur met uh, oudere nummers daar had hij uh, mij gevraagd om een special te maken van Teddy Pendergrass. Dus die heb ik in elkaar gezet. Nou, jij weet niet wie Teddy Pendergrass is? Geen idee. Is. Nou, dan zal ik hier. Uh, gaan we nu een nummer draaien van Teddy Pendergrass? I don't love you anymore. Shame, dirty shame, yeah. We can't work it out. No, not this time. We can't be together. Yeah. yeah. Of u uh, nu in de studio kijkt, maar dan kan u onze sidekick helemaal uh, uit de dag gaan. Ja, dit is zo lekker. Ik vind dit zo lekker. Een uh, geweldige zanger. Ja. Hele mooie gevoelige nummers, maar ook een beetje up-tempo. Dus uh, dat klinkt ook lekker. Ja. ja, zeker. Nou, dat valt me niet tegen. Ik kon hem echt niet. Nou, maar mooi. Ik kan ook niet veel van, van Sol, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Ja. Dus deze kon ik ook niet. Want ik denk dat het een hele bekende is, of niet? Ja, zeker. In Amerika was hij helemaal ja. groot. Want toen hij, danse, hij kreeg een ongeluk en toen kwam hij in een rolstoel te zitten. Ja. En daarna heeft hij ook nog nummer één hits gescoord in Amerika. Ja. Dus dat wil wat zeggen. En hij bleef live optreden. Ook mogelijk, hè? Ja. En dat valt niet mee, hoe zit het zingen? Nee, absoluut niet. Nee. Maar zijn stem was helemaal nog hetzelfde. Ja. Dus daar was je heel blij mee. Hartstikke goed. Goed, we gaan een ietsje moderner draaien. Ja, is goed. Ed Sheeran, Perfect. I found a love for me, darling. Just dive right in and follow. When we fell Vandaag jarig. Ali B. Op 16 oktober 1981 geboren te Dam We kennen hem allemaal. Het is een Nederlands rapper, een rapper cabaretier van Marokkaanse afkomst. En hij woont in Almere. Ja, maar we kunnen het voor Marokkaan noemen zo, geloof ik. Hè? Ja, dat ook. Ja. Maar uh, dit is niet alleen, want de vorige die was ook jarig. Ja, dat ging een beetje mis. Dat, nou, nee, dat ging niet mis. Hij is gewoon jarig. Ja, wel, maar je zou die ik begrijp wel, Maar we hebben meerdere jaren Ja, gemaakt, dat, is, dus dat maakt is, niet ja. uit. Dat maakt allemaal niet uit. Wij gaan luisteren naar Vlinders. En dat is Ali B samen met Jan Smit. Het is alweer een tijdje geleden dat iemand dit bij mij deed Vlinders in de buik als ik naar je kijk, alles voelt nu zo vreemd Het is dus alweer een poosje geleden en ik weet niet eens hoe lang Ik heb geen controle over mijn gevoelens en dat maakt me een beetje bang Ik heb mezelf een keer beloofd, dat het mij niet zou gebeuren Maar nu jij hier voor me loopt, zie ik honderdduizend kleuren Hoe de ben jij zo mooi? Je verandert mijn nummer en ik weet niet of dat nog ooit Ooit veranderd want jij geeft mij weer vlinder. Het is even geleden, maar ik zat in Parijs waar mijn hart was gestoten. En als je wil gaan we samen naar Rome, want ooit was ik daar al met jou in mijn dromen. Dus spring maar voor in mijn Mercedes, ik heb alleen maar love songs in mijn playlist. En deze keer is het menens, wil jij met me zijn zoals ik in met je is? Je voelt je net alsof je flesjes boven water komt. Je rukt je haar naar achter en je richt je naar de zon. Je weet dat jij op dat moment op je mooist bent. Je doet alsof je niet weet dat we naar je staren oog Jij geeft mij weer vlinders in mijn bed Volgt. Vanochtend regent het nog in het uiterste noordoosten. Verder zijn er naast wolkenvelden ook nog brede opklaringen... en is het overwegend droog. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit Zuidwesten weer toe... en gaat het in het Zuidwesten regenen. In het noordoostelijke helft is de zon dan nog af en toe te zien. Vanmiddag raakt het overal bewolkt. Er zijn er perioden met regen. Vanavond regent het vrijwel overal. De wind komt uit Zuid tot Zuidwesten en is matig langs de kust... neemt de wind toe tot krachtig, naar vrij krachtig... ...en de middagtemperatuur bedraagt 15 graden. In de nacht naar donderdag wordt het in het noordwestelijk geleidelijk droog... ...en klaart het daar mogelijk af en toe op. Elders blijft het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De minimumtemperatuur komt eruit rond de 12 graden. De wind zwakt af en wordt landinwaarts veranderlijk. In het westelijk kustgebied blijft de wind matig en draait naar het westen. In het oosten blijft de wind eveneens matig vanuit de zuidelijke richting. Donderdag overdag is er af en toe zon en valt er overal in het zuidoosten af en toe regen. De middagtemperatuur komt eruit rond op 15 graden... bij een overwegend matig zuidenwind. De winter komt eraan. Ja, pa. <laughs> ja, nou, ik, ik hoop dat er veel sneeuw komt. Dat vind ik wel leuk. Ja, daar hou ik wel van. Ja. Maar die stormen, en die regen, dat is nee, niks. doe maar niet, hè? Nee, nee. nee doe maar niet. Goed, wij gaan weer nou ja, naar een oudje. Zouterlanden, landen, dat is niet zo'n erg oudje natuurlijk, hè? Nee. Daar gaan we naar luisteren. Een Nederlands plaatje. Als je het wil Ja.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 Ja, je hebt heel iets actueels te vertellen geloof ik. Ja, het boerenprotest gaat uit de hand lopen. De boeren negeren massaal de afsluiting van de A12 bij Nooddorp. Rijkswaterstaat plaatste wegens de drukte op verzoek van de politie... rode kruisen boven de weg, maar de demonstranten hadden lak aan die maatregel... en reden toch door. De politie heeft ook de Utrechtse baan richting de stad afgesloten. Politiewagens hebben de boeren tegengehouden. Ze worden weggeleid van de snelweg... en naar een parkeerterrein aan Korsdienst stadion gebracht. Daar vandaan rijden pendelbussen naar de Koekamp. Daar mogen de demonstranten wel komen. Premier Rutte heeft de boeren opgeroepen de rust te bewaren... en de aanwijzingen van de politie te volgen. Op de A12 is het een heel druk met tractoren... die richting Den Haag willen om daar te demonstreren. Ook op de toegangswegen richting Den Haag, zoals de A4 en A44... staat het verkeer vast door zijn grote aantallen tractoren. Voor de regio Den Haag geldt dan ook het advies... om de snelwegen rondom de stad te mijden, al dus Rijkswaterstaat. Volgens de Haagse politie is het centrum vol met tractoren en demonstranten. Aan het einde van de dag verwacht de ANWB opnieuw drukte op de snelwegen... rond de Hofstad, wegens de naar huis boeren. boeren. Ja, misschien zou meneer Rutte een keer naar de boeren moeten luisteren. Ja, echt wel. Het aantal tractoren op het Malieveld in Den Haag groeit ondertussen gestaag. Vele honderden voertuigen nemen er plek in... waardoor er vrijwel het hele deel van het veld langzaam maar zeker vol lijkt te lopen... Een deel van het Malieveld is niet beschikbaar omdat Cirque du Soleil er plaats heeft. Daarom is een deel van het veld afgezet. Tientallen boeren gingen woensdagochtend tegen de afspraak in... toch met hun tractoren het Malieveld in Den Haag op. Na overleg met de gemeente was de Koekamp als locatie afgesproken om te protesteren. Ze moesten daar zonder tractor komen. De boeren wilden afhankelijk demonstreren bij het Binnenhof, maar dat mocht niet. Na de betoging bij het RIVM in de beeld... verplaatste het boerenprotest zich van de regio Utrecht naar Den Haag. Het verkeer liep woensdagochtend helemaal vast rondom Utrecht... door het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. De A27 was het drukst. Daar bedroeg de vertraging op het hoogtepunt meer dan twee uur. Naar schatting stonden er zo'n 3000 oh. tractoren in De Beeld. Het boerenprotest in De Beeld verliep gemoedelijk. Volgens burgemeester Sjoerd Potters van De Beeld... waren er 1500 tractoren aangemeld. Maar zijn er veel meer boeren gekomen. De boeren verzamelden zich op het terrein van de honkbalvereniging HSV Centrals waar de toespraken werden gehouden, waaronder meer de directeur van het RIVM. Een aantal boeren probeerden woensdagochtend met de auto... toch het gebouw van het RIVM in Beeldhoven te gaan. De boeren werden teruggestuurd. Dat ging zonder probleem, meldde de politiewoordvoerder. Ja. ja, het is een drukte van belang. Ja, dat kan je wel vertellen, ja. Als je de beelden ziet, het is... Uh... Ja. burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Ja. <laughs> maar het mag wel een keer, vind ik. Ja, zo is dat. Even een vuist, uh, vuist maken tegen alle regeltjes. Zo is dat. Go your own way. Yes. Dat gaan we doen.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 Als jij dat wil, maar nou, dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we dansen tot de morgen. En de lucht weer open gaat. Ja, dat was mooi. Dat was heel mooi. Als... Dat was Susan en Freek met Blauwe Dag. Ja. En dan gaan we naar de volgende. Susan en Freek die staan uh, op nummer vier... In de top 40 en op nummer 5 staat ook een leuke Ed Sheeran met Beautiful People. Nou, gaan we naar huis doen. LA On a Saturday night in the summer Sun down and they all come out Lamborghinis in their rented hummus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 I'm oh,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 Getting out of this conversation here. No looks stunning, please so don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes from high fashion shows. What you do and who'd you know? Ja, dat was Ed Sheeran met Beautiful People. Ik heb nog een nieuwtje. De derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. Donderdag 17 oktober, dus morgen, om 8 uur. Elke derde donderdag van de maand live muziek bij het Wapen vanaf 8 uur. Singers, songwriters, akoestisch en semi akoestische ensembles en meer. En morgenavond is dat Ron van Etten. Singer, songwriter, coverband van Flirt. De kosten uh, die zijn er niet. Gratis. Dus je kan gratis toegang in het Wapen van Zandvoort. Nou. Dus ik zou zeggen, een gezellige avond. Dan ga je gewoon daarheen. Ja. Toch? Zo door de week. Goed. Wij gaan de zon volgen. Ja. Ja, die gaan wij volgen. done Rut met vallere sun. Ja, en we gaan afsluiten, want het is al uh, zowat afgelopen. Deze twee uurtjes. Ja, het vliegen om, hè? Het uh, vliegen, inderdaad. Als je het gezellig hebt, gaat het heel snel. Ja, vooral als je lekkere taart bij Ja, hebt. ja nou ook. Nou, ja. <lacht> ja. ja, inderdaad. Ja, ja, de dolly heeft wat gemist. Ja, ja, ja Die had ja. gewoon even langs moeten. Nou, die heeft het met een beschuitje gedaan, heb ze gezegd. Met een Goed, we gaan eindigen. Ja. Met Your Got A Friend. En als je dat maar goed weet... Yes. James Taylor. Yes. Ja, en voordat ik het vergeet te vertellen... Imka, weer bedankt voor de gezelligheid. En de taart uiteraard, niet vergeten... Ja, o, jij je moet wel open zitten. Ja, sorry hoor. Tja, ik wou alleen je snoert me de mond. Ja, sorry. Dat ja, kan ik, hè? He. Hey, dat kan ik. Jij wel. Ja, in ieder geval tot volgende week. Ja, tot volgende week. Oké, okay, doeg. Doeg. En